9 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal De ruimte in. Astronauten van het ISS staan namelijk voor een lastige reparatie. En de situatie in Soedan wordt steeds gewelddadiger. Hoort u meer over? Eerst het NOS-journaal nu met Jan van der Putten. PvdA-senator Adrie Duivenstein heeft volgens de Woonbond niets binnengehaald... in het debat over het woonakkoord. Directeur Paping zegt dat wat Duivenstein heeft bereikt minimaal is. Ook corporaties zijn teleurgesteld. Directeur De Vrije van Corporatie Patrimonium uit Velendaal... zegt dat hij meer had verwacht van het debat in de Eerste Kamer. We hadden gehoopt dat de heffing zou worden verlaagd. We hadden gehoopt dat die tijdelijk zou zijn. We hadden gehoopt dat er uh, gestort zou worden van die heffing in een investeringsfonds. Beide heeft hij, of alle drie heeft hij niet weten te bereiken. Minister Blok voor Wonen komt met een verhuurdersheffing die woningcorporaties moeten betalen. De Woonbond verwacht dat corporaties in reactie daarop de huren flink zullen verhogen... en minder zullen investeren in onderhoud van hun huizen. Burgemeester Hoes van Maastricht moet de gemeenteraad... vanavond opnieuw uitleg geven over zijn liefdesleven. De fractievoorzitters eisen opheldering over nieuwe onthullingen. Onno Hoes is getrouwd met presentator Albert Verlinde... en werd begin deze maand zoenend gezien met de minnaar. De gemeenteraad nam in eerste instantie genoegen met de uitleg... dat het om een individueel geval ging, maar laat het ook een meer verhalen op. En dat kan de stad niet hebben, vindt SP-fractieleider Eissen. Alle ogen zijn gericht op, op de stad die nota bene vier jaar geleden ook al een burgemeester... Uh, die heeft zelf, zelf uh, de eer aan zichzelf gehouden. En uh, nu zitten we weer met, uh, zeg maar, een uh, ophef. Ook Stadsbelangen Maastricht is bang dat de stad en de burgemeester... verder in discrediet worden gebracht. De Nederlandse spoorwegen gaan in de eerste maanden van volgend jaar helemaal over op de OV-chipkaart. Tot die tijd blijft het papieren treinkaartje in gebruik. Het was de bedoeling om het oude treinkaartje al op 1 januari af te schaffen. De NS stuitte daarbij op problemen met overstappen op langere afstanden. Regionale vervoerders zouden technische problemen hebben gehad met het doorberekenen van korting. Alle problemen zijn opgelost, zodat het papieren treinkaartje in de loop van het eerste kwartaal van 2014 verdwijnt. De Verenigde Staten geven 25 miljoen dollar aan extra noodhulp voor de Filipijnen. Het geld is bedoeld voor de wederopbouw na de verwoestende orkaan Hayan vorige maand. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, deed die toezegging tijdens een bezoek aan Tacloban, de stad die het zwaarst is getroffen door het natuurgeweld. Kerry bezocht onder meer een voedseldistributiecentrum dat met Amerikaanse hulp wordt gerund. En hij sprak met mensen die veel verliezen hebben geleden door de natuurramp. De Nederlandse bischoppen hopen dat paus Franciscus bij Naar Nederland komt. Afgelopen september heeft bischop Punt van Haarlem... de paus in een gesprek uitgenodigd, meldt trouw. In een brief aan de gelovigen in zijn bisdom schrijft Punt... dat de paus zeer geïnteresseerd is in zo'n bezoek. De laatste paus die Nederland aandeed was paus Johannes Paulus II... in mei 1985. Zes kitesurfers, zonder wie vier Nederlanders... zijn aangekomen op de Turks- en Caicos-eilanden in het Caribisch gebied... na een non-stop tocht over de Atlantische Oceaan. In totaal legden ze in een soort estafette... een afstand af van ongeveer 6000 kilometer. Op 20 november vertrokken de kitesurfers vanaf het Canarische eiland Fuerteventura. De Nederlandse kitesurvers Blom van Hellenberg, Hubar, Gijsbers en Frans... kwamen door de weersomstandigheden later in het Caribisch gebied aan dan gepland. De kitesurfers werden gedurende hun tocht over de Atlantische oceaan begeleid... door een boot met verzorgers. Dan nog het weer. Eerst in het noordwesten wat regen, later droog en soms wat zon. Vanavond en vannacht veel wind en regen, morgen buien, ook wat zon en een graad of acht. De landen van de velden bij de ANWB. Het is vast nog niet voorbij, maar wordt het al minder? Het gaat reuze goed. Uh, nog 50 kilometer, Marcel. Uh, de meeste files die staan nog ten noorden van Amsterdam. En de meeste vertraging nog op de A67 van Venlo naar Eindhoven. En dat had te maken met een aanrijding. Er uh, was ook een aanrijding op de A7. Groningen richting Heerenveen tussen Maren en Afwit Friese Paden 4 kilometer. Daar zijn de reisroken weer vrij. Hetzelfde geldt voor de A12-Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afwit Beek en Zevenaar nog 5 kilometer. Dan de A67 Venlo richting Eindhoven.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 Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Een Loodgieter draait voor zo'n klusje zijn hand niet om. Maar als je daarvoor de ruimte in moet. Spacewalk uh, is identified uh, to try to uh, isolate and uh, perhaps repair, if possible this ammonia leak that cropped up unexpectedly. Ja, als van het ISS moeten gaan ruimte wandelen om een pomp te repareren. We er straks meer over. Eerst naar Zuid-Soedan, want de spanning en onzekerheid neemt toe in dat land. Volgens de Verenigde Naties zijn de afgelopen dagen mogelijk al vier tot 500 doden gevallen... bij gevechten tussen rivaliserende groepen militairen. Nederlander Bram Jansen van de Wageningen Universiteit is in Soedan... om te onderzoeken hoe hulporganisaties omgaan met geweld. Hij zou het liefst vertrekken uit de hoofdstad Juba. Ik hou de dingen in de gaten en... Uh... De mogelijkheid is vermoedelijk wel ja. ja. ambassade heeft u nog niet gemaand te vertrekken? Niet gemaand. De Nederlandse ambassade heeft wel aangegeven dat ze bezig, bezig zijn met het voorbereiden van een eventuele evacuatie, mocht dat nodig zijn, en gevraagd of burgers daar geïnteresseerd in zijn. En uh, daar kunnen we ons dan, ons dan voor, voor aanmelden. Ja, precies. U, ki u kijkt het nog even aan. O, wat kunt u vertellen? Hoe is de situatie op dit moment? De nou, afgelopen nacht was uh, rustig ook in andere delen van de stad uh, voor zijn werk kan, uh, kan, kan begrijpen. Um, over, elders in het land uh, overigens is het ook wat anders. In Bor, een stad ongeveer 200 kilometer hier vandaan, zijn gevechten uitgebroken. Halverwege tussen Bor en Juba is blijkbaar een, een stadje uh, ingenomen... door uh, troepen loyaal aan uh, de Noé, oppositiekandidaat. Dus het zou kunnen zijn dat het gevecht zich verspreidt naar buiten Juba. En, uh, maar voor vandaag hier uh, valt het allemaal mee... Nou, we weten niet wat dat uh, in de loop van de dag zal gaan brengen. De overheid heeft uh, opgeroepen dat iedereen weer teruggaat naar zijn werk en dagelijkse bezigheden. Uh, om daarmee misschien ook een soort rust uh, weer te creëren. Ja, ik zei al, het zijn gewapende uh, militairen, groepen van militairen. Maar is, is het eigenlijk een stammenstrijd? Nou, het is een beetje van, van beide. Het begon uh, misschien als een incident. Het is heel snel uitgelegd als een koep. Um, uh, vervolgens zijn er altijd wel etnische elementen bij betrokken. Het grote gevaar is dat een, een politiek uh, conflict hier heel snel overslaat... In een, in een wat meer tribaal conflict, wat ook met burgers te maken gaat hebben. Um, en dat is een grote angst. Waar komt het dan nu opeens vandaan dat men tegen elkaar gaat vechten? Nou ja, de, um, dit is iets wat al lang in de maak is. De, de, de politieke spanningen uh, tussen de oude uh, rebellenleiders eigenlijk. En in juli um, heeft de president uh, het kabinet ontslagen... En uh, enkele ministers aan heeft en de aan uitgestuurd. En zijn grote oppositieopponent, Riyad Mashar, was daarbij. Um, en dit zou ook gezien kunnen worden als uh, een, een, een eigenlijke conflict in zijn presidentiële garde... ...die um, volgens etnische lijnen is uitgespeeld en die nu alleen nog maar uitgelegd wordt volgens uh, die politieke rivaliteit. U bent daar om uh, te onderzoeken hoe hulporganisaties omgaan met geweld. Nou, u zit er midden tussenin. Zegt u het maar. Kunnen ze op dit moment nog wel iets doen? Nou, een van de hele interessante dingen hier is... dat al mijn contacten zeggen, die zien helemaal niemand. Geen blauwhelmen, geen uh, hulpverleners. Het ziekenhuis is onder de mand en heeft weinig uh, uh, middelen. En dus, uh, ze hebben wel de vraag van wat doen die typen hier eigenlijk... Als uh, ze ingrijpen alleen maar in vredige situaties. Dus het is wel. Uh, ook voor de beeldvorming van wat de humanitaire hulp is. toch wel van belang, misschien, dat er af en toe eens een blauw helm de staat op gaat. om eens te kijken en uh, te zien wat er gebeurt. hoe niet in te grijpen. Maar misschien is het goed dat ze even een gezicht laten zien. Ja, uh, dat heeft met name natuurlijk met, met, met mandaten te maken. Hè? Nou ja, natuurlijk heeft het met mandaten te maken. Maar als er een, een gemeenschap in zo'n land als dit komt. Wat, uh, wat zich verbindt aan het lot van een bevolking. Dan is het natuurlijk toch een beetje schrijnend als ze massaal achter de muren kruipen. Terwijl ze wel uh, tovervrij vesten hebben, helmen hebben en uh, een APC, Armstrong Snel Carriers. Ja. Um, maar goed, het heeft iets te maken met het niveau van risico dat misschien uh, westerse landen of VN-landen willen lopen. Ik weet wel dat ik bijna niemand hier ken, geen lokale Zuid-Sudanese, die de VN eigenlijk nog uh, in staat achterna iets te doen als het gaat om, om vredesbewaking. Bram Jansen vanuit Djuba, de hoofdstad van zuid soedan waar zwaar wordt gevochten. De Verenigde Staten halen, u begrijpt dat, al wel Amerikanen terug. Groot-Brittannië treft inmiddels voorbereidingen. Hier wil het ministerie van Buitenlandse Zaken nog niet zeggen... of er wordt gewerkt aan een evacuatie. Elf minuten over negen is het. Hij was een van de beroemdste zeilers, Conny van Rietschoten. En hij overleed dinsdag op 87-jarige leeftijd in Portugal. Van Rietschoten werd internationaal bekend... nadat hij in 1978 en 82 de Whitbread Round of the World Race won. En nu is het dan zover. Het is 29 augustus 1981... Met een kanonschot van de wal gaat de langste, slopendste... en ook duurste zeilwedstrijd ter wereld van start. Het parcours gaat de hele uitdelen. Aard... Wij tot... sloegen onszelf niet zo hoog aan. Ik bedoel, we hadden het dan wel gewonnen en zo... maar om nou te zeggen dat we onszelf beroemd vonden of geweldig vonden, nee. Maar toen we aankwamen in Rotterdam... waar allebei de kaders helemaal vol stonden met mensen... ja, dat, dat is natuurlijk een ongelooflijk iets. Ja, kon hiervan van niet iets groter. Won dus twee keer de Whitbread Round the World Race. Wedstrijd die tegenwoordig bekend staat als de Volvo Ocean Race. En volgend jaar wordt die race voor de zevende keer gevaren door Bouwe Bekking. Meneer Bekking, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft die race nog zo'nzelfde status als toen de Whitbread? Nou, het is natuurlijk. Uh, het is, uh, ik denk dat het een heel stuk gegroeid is. En dat komt natuurlijk ook door, door Conny van Rietschoten. Dat moet ik gewoon heel eerlijk zeggen. Ja? Uh, hij heeft het reeds gewoon bezinnig populair gemaakt in Nederland. En Volvo heeft het gewoon uitgebouwd. Bent u ook door hem geïnspireerd? Nou, Conny was denk ik, uh, niet alleen voor mij. Maar ik denk voor vele andere Nederlandse zeilers de grote inspiratiebron. Want uh, wat hij natuurlijk daar geleverd heeft. Uh, was fantastisch, hij had uh, hele mooie documentaires Had hij gebruikt. Ja, en daardoor uh, heb ik eigenlijk uh, mijn, uh, mijn droom heb ik gekregen. Ja. Wat was zijn kracht? Waarom was hij een goede zeiler? Nou, hij was natuurlijk ten eerste hij was een, een goede zeiler. Maar ik denk een van zijn hele sterke punten was dat hij een, een echt goede teamplayer was. Hij kon de mensen in de juiste positie zetten. En ook uh, verantwoordingen overlaten aan andere mensen. Dus hij was gewoon uh, ja, de, de schipper, maar die gewoon de, de touwtjes het handen durfde te geven. Hm. Waar heeft u dat geleerd, weet u dat? Hij is natuurlijk hij is ook zeer succesvol in het bedrijfsleven geweest. En bedrijven worden in feite de precies dezelfde manier gerund als, als een zeilschip. Dus dat heeft hij gewoon overgebracht naar het zeilen toe. Ja, maar dan is het iets van persoonlijkheid. Hij moet toch ook veel van zeilen geweten hebben? Nou, ik weet niet of de mensen het weten. Maar hij heeft al in, in zijn vroege jaren heeft hij, heeft hij de Noordzee overgevaren in, in een klein bootje van 7, 7 meter. En hij heeft goede resultaten daarin gehaald. Toen heeft hij maar x aantal jaren keihard kei en gewerkt en zijn geld verdiend. En toen heeft hij zijn, zijn droom uit laten komen en uh, de droom de boot is uh, gevaren. Ja, u heeft hem gezien in documentaires, zo ging dat toen nog. Hè? Toen was het live volgen nog niet zo mogelijk. En toen dacht u, dat wil ik ook. Nou, ja, dat was natuurlijk iets... Uh, ten eerste, ik hield natuurlijk van het zeilen, maar toen ik eenmaal die beelden had gezien... en uh, ja, voor mij uh, is hij gewoon altijd een hero geweest. Hij, zegt, hij voelde zichzelf niet zo, wat we net konden horen... Maar uh, ja, hij, heeft natuurlijk, uh, hij is natuurlijk de heren van de afgelopen eeuw geweest uh, van het Nederlandse zeilen. Ja. U, u gaat volgend jaar meedoen uh, als schipper? Ik vraag, volgende editie ik, uh, ben ik de schipper op Team Brunel. Precies. En wat neemt u dan van Verriets Schoten mee? Nou ja, vooral dat, uh, het teambuilding aspect. Dat is gewoon echt iets wat, uh, ja, wat, wat mij van het begin af aan is bijgebleven. Dat je moet gewoon durven te delegeren. Want anders kan je zo'n groot project kan je niet alleen op benen zetten. Nee, maar dan moet je wel een goede bemanning hebben die dat ook kan. Dat is natuurlijk een van de dingen waar we nu keihard aan gaan werken. We gaan een groeiselectie selectie gaan we uitvoeren. En uh, ja, dan gaan we gewoon de beste eruit pakken die, die klaar zijn voor zo'n job. Ja, die, die tijd en geld heeft u daarvoor? We hebben een uh, zeer goed budget. En uh, we hebben ook een, een goede tijd. De boot gaat uh, begin februari het water in. Dus we hebben gewoon een goede voorbereidingstijd. En wanneer dan van start, officieel? Uh, de start is in oktober in Alicante, begin oktober. Oké, okay, dan heeft u nog even. zes. Sterkte, we gaan u volgen. Dankjewel. Backing. En bedankt dat u even stil wilde staan bij het leven van Conny van Rietschoten. En door naar de AWB Jolanda van der Velden, met de verkeersinformatie. Marcel, nog 35 kilometer vielen in totaal. Ik noem alleen de A28, Amersfoort richting Utrecht. was een aanrijding tussen een personenauto en een legervoertuig. Dat gaat wellicht nog een wat langer duren vanwege de afwikkeling. Tussen afwit Den Dolder en de Uithof staat 4 kilometer... en zijn er twee reisschokken dicht. Twee Amerikaanse astronauten kunnen even naar buiten. Ze gaan vanuit het ruimtestation ISS tenminste twee ruimtewandelingen maken... om een kapotte pomp te vervangen. Philips Schoneans van ESA, bemande ruimtevaart. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou ja, ik zei kunnen naar buiten. Ze moeten naar buiten. Die pomp moet gemaakt. Uh, ja, ja dat is, uh, ze hebben daar een week over na kunnen denken wat ze gingen doen met die pomp. Het is uh, op 11 december toen... Uh... Toen trad het, het probleem op dat die pomp die, die ging stuk, er is een klep die zit vast en uh, die is van het koelsysteem. En uh, ze hebben eigenlijk geprobeerd of ze er wat aan konden doen en dan bleek uh, dat dat toch te lastig was. En ze dus, hebben uh, besloten dat ze nou naar buiten moeten gaan en dat hebben ze al een keer eerder gedaan, in 2010. Toen hadden ze drie keer nodig, want ze denken dat ze nu hopelijk dat beter kunnen en dat ze maar twee keer naar buiten moeten. En met name dan niet die derde keer die op eerste kerstdag zou plaatsvinden. Hmm. En uh, als ze niet repareren wordt het erg warm naar binnen? Nee, dus het vreemd genoeg was het juiste probleem dat het uh, te koud is, aan de oh. ene kant. Dat, uh, dat koelsysteem dat pompt ammonia rond aan de buitenkant van het uh, ruimtestation, maar in de ruimte is natuurlijk geen atmosfeer. Dus aan de kant waar de zon staat, is dus het bloed heet, aan de kant uh, waar je de, naar, de, naar de diepe ruimte kijkt, daar het ijskoud. En die, dat koelsysteem verdeelt eigenlijk die warmte. En ze hadden daar gemeten dat het uh, aan één kant werd te koud. En dat gaf het risico van dat er iets bevriest, dat de warmtewisselaar bevriest. En als er dan nog een aantal andere problemen zich ook voor zouden doen, zou er uiteindelijk een ammonialek kunnen ontstaan. Dus het is echt iets wat moet worden opgelost. En ze gaan nou het tweede, het tweede koelsysteem wordt inmiddels gebruikt. Maar om dat te kunnen doen hebben ze een aantal niet-essentiële systemen moeten uitzetten. Onder andere een paar experimenten. Dus de, de prioriteit is natuurlijk de veiligheid van de astronauten en het behoud van het space station. Maar ze gaan het wel repareren. Goed. André Kuipers is geloof ik niet naar buiten geweest. Hè? Uh, nee. Nee. nee. Die was oh. er wel voor getraind. En uh, ja, hij had uh, nou, ja, nog net niet gehoopt dat er iets misging waardoor hij <laughs> naar buiten moest. Maar het is uh, dat ja dat is niet uh, gebeurd van hem. Net niet gehoopt, want die, hmm. hier zien ze wel naar uit. Nou, nou, ja, voor voor astronauten is het natuurlijk wel uh, iets um, wat ze heel leuk vinden. Het is uh, spectaculair, het is uh, ingewikkeld. Dus um, ja, uh, om een ruimtewandeling te, te kunnen of mogen doen, dat is prachtig. Maar uh, liever natuurlijk een geplande ruimtewandeling waar je het moet worden geïnstalleerd of iets dergelijks. Ja. Zo'n noodruimtewandeling is lastig en het is, ook, um, het is ook heel erg vermoeiend, het is ingewikkeld, het is uh, duur. Dus uh, ja, liever niet. En uh, dat is ook een van de redenen waarom er ook een dag tussen zit. Want het is nu gepland voor zaterdag, maandag. En dan eventueel woensdag op kerstmis. Ik hoor u nog niet gevaarlijk zeggen, meneer Jans. Is het dat niet? Um, nou, doorgaans niet. Het is heel gecontroleerd. Maar ze hebben die, in die Amerikaanse ruimtepakken... Die hadden, de laatste keer dat ze gebruikt was er een probleem. Ze hadden er een Italiaan uh, in uh, en die, had, uh, die kreeg ineens dat zijn helm vol water liep. Was oh, een van een dat wil je condens. niet. Dat wil je natuurlijk niet. Dus die moesten uh, op een holletje weer terug naar binnen. En dat ging allemaal goed. Uiteindelijk niks aan de hand. Ja. Maar uh, dat, dat pak gaan ze niet gebruiken. Ze gaan een ander pak gebruiken. En Ze hebben ook inmiddels vastgesteld wat er aan de hand is. Dus uh, ja, theoretisch is het niet zo gevaarlijk. Maar er kan altijd wat gebeuren en het is beter... Nou. Om, uh, om binnen te blijven. Ja, ik zie Sandra Bullock uh, toch nog vliegen door de ruimte. Je moet niet losraken ja, uh... natuurlijk. Ja, die film was natuurlijk prachtig. Maar uh, daar, ja, het, je kunt je voorstellen dat het daar wel iets gedramatiseerd was. Ja, en dan die, maar, re, die reparatie zelf. Wat het, met, met van die handschoenen aan. Uh, gewichtsloos. Ja. Voordat je het weet ben je ook je gereedschapskist nog kwijt. Is ook al eens gebeurd. Ja, dat is al een keertje gebeurd. Ja, ja nee, dit is, dit is lastig. En uh, daarom duurt het ook uh, lang. Dit is ook een, een, je kunt niet alleen maar die ene klep vervangen. Dus je moet er een groot pakket vervangen. Dus 400 kilo of iets dergelijks. En uh, er is een reservepomp. Die is al, uh, staat al ergens klaar buiten het. Uh, ruimtestation. Maar ja, ze moeten dit vervangen. en uh, Inderdaad, alles wat je losmaakt, dat moet je weer ergens aan vast haken, zodat het mm. niet wegvliegt. En, uh, het, ja, en je hebt die onhandige handschoenen aan. Dus het is, het is lastig. En, uh, maar ze zijn wel al getraind voor een dergelijke operatie in een zwembad voordat ze weggingen. Het is een dirty job, meneer Hans. Ja. Maar, maar ze, het ze vinden het wel spannend, hebben... volgens mij. <laughs> <laughs> Hartelijk dank ja. voor uw uitleg. Veel dank. Filip van ESA bemande ruimtevaart, hoort u. We gaan naar Amsterdam, naar Maino Remmers. Maino, want Amsterdam, de gemeenteraad, daar wacht een spoeddebat vandaag, begrijp ik. Jazeker, en wel uh, over dat geld wat verkeerd is uitgekeerd. Hè? Uh, 13 december, mooie datum ook om dat te doen. Het gaat om een soort ja, belastingtoelage... die is uitgekeerd aan 9000 mensen die daar dan recht op hadden. Alleen de comma stond verkeerd... waardoor iemand niet uh, bijvoorbeeld 150 euro kreeg, maar 15.000 euro. Nou, het overkwam ook publicist, dichter F Strik, uh, waar we nu zitten, ik, waar we nu zitten. Uh, ik heb net het afschrift gezien, het ziet er fantastisch uit... als dat er ineens op staat... Uh, in eerste instantie uh, moet je dan wel even lachen, ja. ja. Maar goed, u hebben het keurig teruggeboekt. hebben het straks verteld. En toen heeft de gemeente het ook nog een keer geïnt. En zo stond u ineens een heel groot bedrag in de min. Is het niet een fantastisch scenario? Uh, ik ken het omgekeerde geval. Dat een bankdirecteur een zwerver van de straat raapt. En uh, die als bankdirecteur verkleed. En die man die doet het dan fantastisch in, ja. uh, in de financiële wereld. Maar... Uh, het omgekeerde wat mij gedurende die vijf dagen is overkomen... Is, uh, is toch niet zo heel erg leuk. Je ontdekt ook dat je, uh, laten we zeggen... in deze maatschappij gewoon niet zonder plastic geld kunt. En het ook niet geregeld krijgt. Want dan is het weekend er nog tussen, dan moet je de bank bellen. Kan er teruggestort worden, want de gemeente heeft het nu geïnt... terwijl ik het al had teruggestort. Dus je staat echt meer dan 10.000 euro in de min. En u was niet uh, de enige? Uh, nee. Uh, uiteindelijk, ik geloof dat 60 mensen dat geld vrijwillig hebben teruggestort. Ja. Dat ze, eigenlijk zijn we te ijveren geweest. Uh, in eerste instantie bracht de gemeente naar buiten. Jongens, de geld is niet voor jullie. Stort het terug. In tweede instantie zeiden ze, een paar uur later schijnt. Uh, weet je, uh, doe maar gewoon helemaal niets. Want we gaan het, schade toen kennelijk al besloten, we gaan dat geld helemaal massaal... Uh, Gedwongen, groot terughalen. Ja. Um, uh, en, en had ik niks gedaan, dan was er dus ook niks gebeurd. Dan was het geld gewoon nee. vanzelf weer verdwenen. Nee, doe uw rechtschapenheid. De tegenspoed der deugdzaamheid, denk ja, je dan? Ja, de tegenspoed. Nou goed, je vraagt je natuurlijk wel of het is niet de eerste fout. Er is vaker zijn vaker fouten gemaakt. En daarover spraken wij vanmorgen ook met uh, uh, Lawrence Evans van de SP... en met Jan Paternotte van D66. De oppositiepartijen onder andere die dat spoeddebat hebben aangevraagd. Want er worden in de hoofdstad vaker fouten met komma's en punten gemaakt. Nee. Het be a great day. Het smells like honey and it smells like fume. Old Suzuki favorite. Tune the road is dusty, direction south. I'm away to the country. Du -du -du -du -du -du. Ja, tu tu tu du Dus kan het mee met Direction south? Onderbreken we even, <laughs> nou, je was helemaal nog niet klaar. Ja, nou, dit is natuurlijk wel mooi als de politieke partijen op deze manier het <laughs> debat beginnen met een leuk lied. Nee. Ja, nee. stemming nou, is dan ja, nee, ik wou even toepraten naar Laurens Ivens van de SP... en Jan Paternotte van D66, die wij vanochtend spraken. Die zich dus ook verbazen dat zo'n gemeentelijke dienst... Uh, dat die betalingen, dat dat fout gaat, dat het niet de eerste keer is... dat er fouten worden gemaakt met punten en komma's. Uh, met de uitkeringen van de daklozen gaat het mis. Met de zorgverzekering voor de minima gaat het mis. Het gaat heel vaak mis met betalingen in Amsterdam. En laatst ook nog, was afgelopen weekend geloof ik... Uh, dat bleek dat ook de jaarrekening foutief was. Was opgemaakt. Ja, de website was terechtgekomen dat Amsterdam 6.000 miljard aan inkomsten in een jaar had. Nou, Amsterdam heeft 6 miljard en niet 6.000 miljard. Want als we zoveel geld hadden, konden we die 188 miljoen makkelijk missen. Je vraagt je af, dat moeten toch professionele systemen zijn? Misschien uitbesteed aan een uh, computerbedrijf die dat regelt allemaal, softwarematig? Ja, nou, wat nu wordt gezegd is dat de dienstbelastingen, die dus deze, belast, deze toelage uitkeert, dat die midden in een verhuizing zit, dat het een hectische tijd is en dat daardoor dingen misgaan. Maar ja, als je gaat verhuizen met zo'n belangrijke dienst van de gemeente... dan moet je natuurlijk extra opletten. Dus het spoeddebat gaat over meer dan alleen over deze misser van, de, van 13 december? Er worden keer op keer fouten gemaakt met het gemeentelijke geld. Uh, dit zijn blunders van de gemeente... en daar moeten ze maar eens een keer verantwoording over af afleggen. Blunders van de gemeente, Jan Paternotte van D66... en Laurens Evans van de SP vanochtend. Een blunder, wat moet er gebeuren, vindt u? Uh, ja, uh, wat moet er gebeuren? Zoiets kan gewoon gebeuren. Uh, fouten worden gemaakt. Het lijkt me geen uh, grote uh, zaak. Nee. Dus de wethouder niet. kan gewoon blijven. Uh, natuurlijk, die wethouder heeft niet uh, zitten klungelen met uh, komma's en punten. Ik ben zo benieuwd naar diegene die wel daadwerkelijk die knop indrukt en dan ineens die miljoenen ziet vertrekken. Ja, het moet een heerlijk hilarisch uh, beeld geweest zijn. Zo iemand die ineens uh, die, die, die denkt anderhalf miljoen over te maken en die ineens die, die getallen op zijn scherm ziet verspringen en verspringen en verspringen en die die volledige gemeentebegroting ziet leeglopen. Ik denk zelf eerlijk gezegd dat ik heel hard naar huis was uh, gerend. En, uh, <laughs> ja, heel diep onder de dekens kruipen. En een week lang de telefoon uitzetten. En dan hopen dat het overwaait. Myno Remmers, vanuit Amsterdam. En sorry voor de onderbreking. Straks hoort u nog meer over het VN-onderzoeksteam in Syrië. wil nog een extra onderzoek naar diegene die chemische wapens heeft ingezet. Hoort u zo. na Scarlett May. Ja, daar is ze weer. Die, die, die, die. Honey, and it smells like fuel. Old Suzuki, favorite. Tune the road, is dusty. Direction south, on my way to the country. <laughs> Direction South, hoort u. Schuldigen achter de grote gifgasaanval in Syrië... moeten alsnog worden opgespoord en vervolgd... zegt de leider van het VN-onderzoeksteam in Syrië, Orke Selström. In augustus kwamen 1400 mensen om het leven... bij die aanval in hun buitenwijk van Damaskus. Contact met onze correspondent voor het Midden-Oosten, Sander van Horen. Uh, Sander, waarom komt deze Selström nu met zijn oproep? Ik denk omdat hij klaar is met zijn onderzoek, de resultaten die zijn afgelopen vrijdag gepresenteerd. Maar ja, eigenlijk wisten we al die resultaten wel. En Er klinkt een beetje de frustratie in door uh, dat hij zegt, ik had eigenlijk heel veel meer kunnen zeggen. Bijvoorbeeld had ik kunnen zeggen, in sommige gevallen, die de schuldige was aan die gifgasaanvallen. Hm. Maar is het niet duidelijk dan dat het regime, dat de regering daarachter zat? Nou ja, in het geval van die belangrijke aanval in het uh, oosten van Damascus natuurlijk wel. Uh, maar dat heeft deze man niet geconcludeerd. Dat mocht hij ook niet, dat stond niet in zijn mandaat. Maar hij heeft bijvoorbeeld met zijn team, wat allemaal experts zijn... gekeken onder welke hoek de projectielen zijn neergekomen... Andere mensen die hebben die lijntjes doorgetrokken en hebben in dat geval geconcludeerd dat de raketten waren afgeschoten van een militaire basis. En dat dus de regering daarachter gezeten moet hebben. Hij zal die conclusies binnen zijn team ook getrokken hebben, maar hij mocht ze niet opschrijven. Nee, en hoe groot is nou de kans dat hij zijn zin krijgt en dat er inderdaad na de onderzoek komt? Uitermate klein. Ik kan me zijn frustratie wel voorstellen, maar het heeft weinig zin meer. Want stel dat hij inderdaad dat onderzoek mag uitvoeren. Daar moet dan die VN-veiligheidsraad over beslissen, die uh, natuurlijk verdeeld is. Stel dat hij inderdaad een uh, overeenkomst bereikt om dat te gaan doen met de Syrische regering. Stel dat hij veilig op al die plaatsen kan komen. Stel dat hij nog voldoende materiaal kan verzamelen... Stel dat hij dus kan vaststellen in al die gevallen wat er gebruikt is en door wie het gedaan is. En stel nou dat hij in al die gevallen besluit dat Assad erachter heeft gezeten. Wat gaat er dan gebeuren? Het moet Assad dan zijn wapens inleveren? Maar dat is wel aan de orde. Met andere woorden, eigenlijk wat hij zegt te willen, hoe begrijpelijk ook, het is mosterd na de maaltijd, want. De conclusies die zijn al getrokken. De besluiten zijn al genomen op basis van de chemische basis in Syrië. Ja. En dan zal het ook geen thema zijn op die vredesconferentie. Dan zal alleen gezegd worden het regime heeft goed meegewerkt aan het opruimen. Dat doen ze. Het regime heeft zelfs bekend eigen voor haar geld gekozen en besloten goed mee te werken, waardoor de bal eigenlijk weer bij hen ligt op dit moment. En ja, de nogmaals, hij is klaar met zijn onderzoek, hij heeft een interview gegeven. Ik denk dat het voor een deel is de onderzoeker die veel meer had gekund, dat niet mocht, en de frustratie van zich afspraat. Sander van de je dankjewel. Half tien is het einde van dit NOS Radio in Journaal. Sven Kokkerman is al hier om te vertellen wat hij zo gaat doen, Sven. Goedemorgen. Zo is het. Wel. Goedemorgen. Nou, de nacht van Duivenstein werd dus meer een avondje, Duiverstein. Ja, uh, het woonakkoord is erdoor. Ja, weet je het nog zelfs. Ja, nou ja, enige irritatie aan het begin van de nacht was er nog wel. Ja. Uh, wij maken in ieder geval zometeen de balans van dit akkoordenjaar op... van Rutte 2, en dat doen we met Hans Wiegel, het erelid. Het ja. is weer eens wat anders dan in Frankrijk of in Spanje. Op vakantie gaan in Iran, gezellig. Ze gaan ons lokken, want dat is goed voor hun staatskas. En uh, buitengewoon serieus en ernstig, jeugdzorgers... worden steeds vaker bedreigd, soms zelfs ernstig en met de dood... en die krijgen nu speciale bescherming. Dat en meer zometeen bij de KRO. We gaan luisteren Sven. Maar eerst na het NOS-journaal, dus Dit half 10. is half tien. Dit is Jan van der Putten. De Britse treinrover Ronnie Biggs is overleden. Biggs was een van de mensen van de grote treinroof van 1963. De bende waar hij deel van uitmaakte... roofde toen een recordbedrag van 2,6 miljoen pond... uit de posttrein van Londen naar Glasgow. Ronald Biggs was 84...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 PvdA-senator Duivenstein heeft volgens de Woonbond niets binnengehaald in het debat over het woonakkoord. Wat hij heeft bereikt is minimaal, ik had er meer van verwacht, zegt directeur Paping. De Woonbond behartigt de belangen van huurders en Paping vindt het slecht dat Duivenstein toch voor dat woonakkoord heeft gestemd en dat de plannen van minister Blok nu worden uitgevoerd. En de Nederlandse bischoppen hopen paus Franciscus zover te krijgen dat hij een bezoek aan Nederland brengt. Afgelopen september heeft bischop Punt van Haarlem de paus in een gesprek uitgenodigd, meldt trouw. In een brief van de gelovigen in zijn bisdom schrijft Punt dat de paus zeer geïnteresseerd is in zo'n bezoek aan Nederland. En dat zijn de hoofdpunten. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB Jolanda van der Velden... met de nasleep van de ochtendspits. Dat is correct. Nog zes files. Eentje op de A2 van Utrecht naar Amsterdam... bij Apkoude, 3 kilometer. De A2 Eindhoven, Maastricht, voor Maastricht, 3 kilometer. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam... bij Oostzaan, 2 kilometer. En op de A10 de Ring Noord richting Den Haag... bij de Koentenel ook 2. A20 Gouda richting Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum, 3 kilometer. En de aanrijding op de A28... geeft de meeste vertraging. Amersfoort richting Utrecht, tussen Soesterbe... De en de uithoofde 6 kilometer er zijn twee rijstroken dicht. Dit is Radio 1. KRO Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Na het avondje Duivestein, het kabinet Rutte 2 overleeft 2013 en maakt zich misschien wel op voor een rimpeloos 2014. Jeugdzorgers worden ernstig bedreigd en krijgen speciale bescherming. Iran wil miljoenen toeristen gaan lokken en het ochtendhumeur van Koos Postomaat is 2 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Maastricht.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 Adrie Duivestein, de senator van pvda Aarhuizen heeft dus uiteindelijk toch ingestemd met het woonakkoord. En daarmee heeft het kabinet Rutte II... de zoveelste horde van dit jaar genomen. Ik ga daarover doorpraten met de VVD-prominent Hans Wiegel... en met Kees Boonman, politiek commentator van een vandaag en presentator van Tros Kamerbreed. Meneer Wiegel, om met u te beginnen. Goedemorgen. Ah, ja, Goedemorgen, meneer Kokkelman. Nou, het, het werd niet al te druk in de geschiedenisboeken. Er blijven nog maar twee nachten staan, hè. Die van u en die van Ed van Tijn. Dat is altijd prettig. Ja, en de nacht van Schmelzer niet te vergeten. Maar dat was in de Tweede dat, dat Kamer. Dat was wel een hele grote. Dat was in de Tweede Kamer. Ja, dit deed uh, gisteravond. Dat was eigenlijk niet meer dan een rimpeling in de Hofvijver, hè. Ja. Hoe hebt u die avond beleefd? Ik had een vergadering. <laughs> en uh, ik kwam, geloof ik, op een uur of elf s'avonds thuis. En toen had, geloof ik... Uh, Meneer Duiverstein uh, net gezegd dat hij de toezegging van uh, de minister... dat hij dat nou, toch een hele belangrijke toezegging vond. Nou, toen wist je wel hoe het af zou lopen. Ja, was het ook echt een hele belangrijke toezegging? Nou, volgens mij was het een klein keuteltje. <lacht> en wat zegt dat dan over het gedrag van Adrie Duiverstein? Nou, kijk eens, als je in zo'n situatie zit... dus ik snap het ook allemaal wel... Hè. Uh, dan sta je wel op een enorme druk, natuurlijk van je eigen club. Je weet dat op de achtergrond de coalitiepartner, de VVD, zeer kritisch toekijkt. En per se niet wil dat er echt wordt gemorreld aan dat uh, uh, akkoord. Dus ja, wat moet je dan? Hè? Dus ik begrijp ook best uh, de situatie waarin hij uh, ja, zich uh, wel in zat. De druk op hem moet hoog zijn geweest. Ja, zo gaan die dingen. Ja, hebt u zelf ook ervaren hè, toen? Zeker wel. Alles en iedereen die iets voorstelde in de partij liep toen over naar de Senaat... om u te bewegen om vooral voor te stemmen destijds. Nou, niet allemaal, hoor. Nou ja, Anne-Marie maar Hans Dijkstal, de, de toenmalige politieke leiding ja, wel. Ja, maar mijn eigen fractievoorzitter in de Eerste Kamer, die geen jaar was dat toen... die heeft mij altijd de ruimte gegeven, heeft geen enkele druk toen op mij uitgeoefend. Nee. Goed. Uh, Kees Boonman, goedemorgen ook. Goedemorgen. Uh, als jij kijkt naar het debat, is, is het uh, slim gespeeld door uh, Stef Blok, de minister van Wonen... Is de regie van de premier goed geweest of is het een nederlaag voor Adrie Duivestein? Aan de regie van de premier waag ik mij niet. Ik geloof zelfs dat hij uh, niet eens direct uh, in de buurt meer was. Maar goed, je kan natuurlijk ook via de telefoon communiceren. Um, ik denk dat er op de achtergrond uh, twee dingen een uh, essentiële rol speelden. Uh, het eerste eigenlijk toch dat we hier spreken over een groot Partij van de Arbeid probleem. Het was de partijtop, en niet de mensen, namelijk gewoon de partijleider... die dit woonakkoord mede mogelijk hebben gemaakt. Dus het zou toch wel heel kras zijn... en ik zeg dat natuurlijk achteraf wat scherper dan misschien een dag geleden... maar toch, uh, het zou heel kras zijn als diezelfde Partij van de Arbeid... me dan in de Eerste Kamer uh, nee zou zeggen tegen akkoord... Uh, dit woonakkoord, want dat zou dan ook zeggen... nee, het beleid van de partijtop, van de Partij van de Arbeid, deugt niet... Dus ja, dat was zo'n groot risico. Dat speelde een enorme rol Bovendien was ook nog het risico dat daarmee andere akkoorden... dat van die pensioenen ook niet mogelijk zouden zijn. Want die uh, oppositiepartners die het kabinet door de kerst heen helpen... Uh, waren absoluut niet van plan om uh, uh, zomaar naar huis gestuurd te worden... met een akkoord wat ze ook mogelijk hadden gemaakt. Want dat woonakkoord was deels ook van die oppositiepartijen. Ja. Het tweede is uh, de VVD... Uh, ik heb toch echt begrepen dat er uh, door de VVD-top... ook in de Eerste Kamer, maar ook door de minister... heel duidelijk is gemaakt aan de Partij van de Arbeid. Wij gaan niet schuiven. Dus uh, je bekijkt het maar. En ik denk dat uh, met die twee uh, aspecten Duiverstein... toch eigenlijk uh, een beetje sip die avond uh, inliep. En uh, ik denk dat niet alleen, ik heb het ook uh, gezien. Hij uh, liep heen en weer. Hij wist dat dit een uh, verloren partij was... nog voor hij feitelijk uh, begon. Nou ja, verloren partij. Hij had toch uh, als individueel senator zijn eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen en tegen kunnen stemmen. dat was misschien het kabinet gevallen. Ja, meneer heeft hij niet gedaan. Hij nee. heeft, en hij heeft ook niet uh, zomaar verloren. En inderdaad, wat uh, uh, Wiegel zegt, het is een kleine keutel die toezegging. Ja, feitelijk is het als je nog eens alles uh, terug uh, zou lezen van wat Duivenstein allemaal geëist heeft. En wat hij allemaal gezegd heeft. Het is... Helemaal niets. Het woord nee. draai is eigenlijk uh, uh, nog te flets om het te typeren. Ja, meneer Wiegel, ik hoorde uw uh, uh, liefde uit het verleden... Um, Marcel van Dam gisteren in Nieuwsuur zeggen... het is eigenlijk een sigaar uit eigen doos. Oh, dat kan wel, ja. Ja, ja de heer van Dam ook nog steeds sigaren, dus die weet dat hoe dat <laughs> werkt. U ook. Uh, ja. Uh, dan eventjes naar de consequenties. Uh, want uh, je hebt hier nog wel, uh, toch wel een merkwaardige stijlfiguur... namelijk dat een uh, coalitie uh, zichzelf niet wilde uitbreiden... waar u, uh, meneer Wiegel, destijds uh, al bij het begin uh, voor heeft gepleit. Ja. Dat de oppositie deze uh, coalitie telkens te hulp moet schieten, o, schieten... om het kabinet in het zadel te houden. En nu zijn dus zo ongeveer wel alle akkoorden gesloten. In ieder geval ja. tot het najaar 2014... als er weer over de begroting moet worden onderhandeld. Maar misschien gaat het dan economisch een beetje beter. Met andere woorden, dan hebben Pechtold, Slop en Van de Sta de politieke leiders van respectievelijk D66, de ChristenUnie en de SGP... Ja. dus dit kabinet door de brand heen geholpen. Ja, dat is absoluut waar. Kijk, het zijn eigenlijk regeringspartijen geworden... zonder dat ze zelf ministers leveren. En het is dus ook uh, ja, te danken uh, aan deze drie partijen... dat uh, het kabinet een aantal plannen erdoor heeft weten te krijgen in de Tweede Kamer en straks ook in de Eerste Kamer. Die plannen zijn natuurlijk veranderd door de invloed van D66 en de ChristenUnie en de SGP. Maar ja, je kunt, als je gewoon kijkt van uh, hoe werkt dit nu voor de stabiliteit van het landsbestuur, dan kun je een groot compliment geven aan D66, de ChristenUnie en de SGP. En uh, in de tweede plaats, maar dat is alweer een tijdje terug, is hiermee nog eens bewezen welke enorme fout. Uh, leren Samson en Rutte hebben gemaakt... door Haasje, Repje... Dat de regeerakkoord uh, in elkaar te draaien zonder rekening houdend met uh, de Eerste Kamer. Maar ze zijn dus gered door die drie anderen. Ja, en daarmee is dus heb je in feite een nationaal kabinet zonder dat die andere partijen zitting hebben ook ja, dan komt het Nou, in. nationaal helemaal is het natuurlijk niet. Nee. Want het is wel een kabinet, ook als je deze drie dus meetelt, die in de Eerste Kamer nog maar een zetel, één zetel meerderheid heeft. Hè. Ja. Dus een nationaal kabinet is het niet. Maar ik denk dat u gelijk hebt, uh, als u zegt van dat door die verschillende akkoorden die er. Geweest zijn. En het pensioenakkoord komt er ook aan. En de minister van Onderwijs, die is ook teruggestuurd, die moet ook weer wat nieuws verzinnen. Uh, is het in ieder geval wel zo dat, uh, zeg maar voor de kerstvakantie, uh, toch de ministers van dit kabinet het gevoel kunnen hebben dat ze er veel beter voor staan dan, uh, zeg maar, wat uh, vier maanden geleden? Ja, ze kunnen even ademhalen. Maar, maar Kees, ja. uh, je zegt net zelf: de Partij van de Arbeid heeft dus ook een gevoelige deuk opgelopen. Ja. Uh, en dan komen er toch de gemeenteraadsverkiezingen in het ja. voorjaar eraan en de uh, uh, Europese verkiezingen ja. Ja, ik denk dat, uh, om je in de reden te vallen, dat uh, de ministers inderdaad wel met een gerust hart uh, aan het kerstdiner kunnen beginnen. Maar wat gisteravond, vannacht, uh, heel duidelijk zichtbaar is geworden, maar ook hoorbaar, want Duivenstein heeft dat in elk geval wel duidelijk gezegd, is dat de Partij van de Arbeid echt ideologisch heel veel moeite heeft met de VVD. En Duivenstein zei ook op een gegeven moment dat het met uh, blok moeilijk argumenteren is. En dat hij ook bang is dat het allemaal steeds liberaler wordt. En als je dat allemaal van de afgelopen maanden op een rij zet... het was nu... Het woonakkoord. Het was eergisteren de bijstand... die op een manier wordt aangepakt wat je een paar jaar geleden... in de Partij van de Arbeid gelederen niet eens zou durven denken. En het was eergisteren de JSF. Het wordt voor de Partij van de Arbeid... op weg naar gemeenteraadsverkiezingen en ook Europa niet te vergeten. Want daar is de mening, eh, ook nogal verschillend met die van de VVD... heel erg lastig om aan het electoraat van die partij te verkopen waarom men in dat kabinet zit... en toch steeds andere dingen beweert, maar het niet binnenhaalt. Juist. Wat is dan de opdracht, ja. meneer Wiegel, aan de minister-president? Want die moet ja. het zaakje bij elkaar houden. Nou oh ja... Dat dan moet de vice-minister-president ook. Dan moeten ze met z'n tweeën doen, anders werkt het niet. Maar de heer Bolman heeft natuurlijk volkomen gelijk. En uh, hoe werkt het dan ook altijd van... Uh, we krijgen inderdaad, zoals uh, zo pas is gezegd... die gemeenteraadsverkiezingen in, in maart. Nou, je kunt uh, het keren of wenden, net wat je wil. Maar die zijn een testcase voor uh, de politieke kracht... en de invloed van zowel de Partij van de Arbeid als uh, de VVD. En nog belangrijker zijn natuurlijk die uh, Europese verkiezingen... Uh, waar nou denkt u de PVV, maar ook de SP, ja, zeer hardhandig uh, in zullen gaan. Ja, het anti-Europese dus bijdere... sentiment zal daar leidend zijn, vermoedelijk, in ja, de campagne. Ja, dat campagnes. denk ik, dat, dat zeker. En ook dat is dan een oordeel over het kabinetsbeleid. En als er uit die verkiezingen natuurlijk een slechte uitkomst komt voor de VVD en de Partij van Arbeid, of nog erger, als één van de twee heel veel verliest en de ander ook wel wat, maar niet zoveel, nou ja, dan uh, ligt de spanning, uh, uh, die ligt er dan. Juist. Met andere woorden, Kees, het mag dan een rustige kerst worden. Even ademhalen, maar in het voorjaar moet iedereen buitengewoon alert zijn... om de zaken weer op de rails te, te blijven houden. Nou ja, de kern is natuurlijk van wat Wiegel zegt... er is een uh, majeure fout gemaakt bij de bouw van dit kabinet. En we hebben nu eigenlijk een kabinet met partijen die er niet in zitten... maar waarvan het kabinet wel afhankelijk is. En dat betekent dat dit kabinet gewoon per definitie een onrustig kabinet zal zijn, ja. zal blijven. En, en, en hoe lang het ook zit. En het, en, en het merkwaardig is dat als je naar de peilingen kijkt, en ik weet allemaal het zijn maar peilingen, maar als je desalniettemin toch naar die peilingen kijkt, dan zie je dat die partijen die te hulp zijn geschoten, D66, de ChristenUnie, en nou de ChristenUnie geloof ik niet, maar zeker D66 wel, daarvoor door de kiezer wordt beloond. Ja, dus een oppositie wordt ervoor beloond om het kabinet te helpen. Dat ja. is toch ook wel tamelijk Ja, de oppositie nou. is eigenlijk steeds de winnaar bij al die akkoorden ja. ook. En je ziet bij hoe vaker de oppositie te hulp wordt geroepen... en ja tegen het kabinet zegt, hoe dieper het dal uh, dreigt... Uh, in die peilingen voor uh, toch ook de VVD, ja. maar zeker uh, de Partij van de Arbeid. En let wel, de Partij van de Arbeid schrikt ook vanmorgen... heel erg de top van het woord draai. Want je kan een Partij van de Arbeid-topper niet meer pesten... dan het woord draai te gebruiken Paul als het gaat over standpunten. Die dat tegen Bos zei. U ja. draait en u keert. Uh, tot slot, meneer Wiegel, u bent minister van Binnenlandse Zaken geweest... Uh, en. BVD-leider en ook nog commissaris Der Koningin destijds. Uh, ho hoe belangrijk is het dat, dat een burgemeester van onbesproken gedrag is? Nou, dat is heel belangrijk natuurlijk. Ik vraag het, u weet het, vanwege ja, de ik kwestie Ja, Ik wil over die zaak niet zoveel zeggen, want het is allemaal ingewikkeld genoeg. En er is nu weer een overleg, heb ik begrepen, tussen uh, de burgemeester en uh, de fractievoorzitters. Maar ja, al die verhalen in de kranten word je natuurlijk niet lekker van. Je zult maar in de schoenen van degene staan die allemaal in die kranten staan. Dat geldt natuurlijk niet alleen de burgemeester, maar dat geldt ook die, uh, nou, die uh, jonge mannen die genoemd worden. Dat ja. is heel, uh, is niet mooi. Nee, denkt u dat u kan aanblijven? Vindt u dat? Daar zeg ik heiken? niks over. Ga ik niet over. Maar u hebt er wel een mening over, toch? Uiteraard, maar je hoeft niet altijd je mening te spuien. Ik vind het niet gepast om uh, nu uh, dit gesprek uh, er weer is... tussen de burgemeester en de gemeenteraad om daar iets over te zeggen. Ik geloof dat de heer van Haarsman-Buma er iets over heeft gezegd. Dat vond ik eigenlijk wel een, een ja, goede typering van. Uh, nou... Verstandig is het allemaal niet, maar uh, er zijn geen misdaden uh, of overtredingen uh, of weet ik veel wat nee. dingen uitgehaald. Hè? Dus je moet het ook een beetje... <kwij50> ja, voor mij hoeft al die berichtgeving niet, hoor. Ik, ik lees liever wat anders in de krant. Ja, goed. Maar goed, Kees, tot slot dan. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, hij staat wel steeds meer onder druk. Uh, en zeker in dat Maastricht... Uh... Ja, dus ik ben zoals je weet niet gespecialiseerd in shownieuws. Maar <lacht> dit heeft uh, toch wel een uh, stilaan een uh, wat meer politiek karakter. En uh, ja, let wel. Gemeenteraadsverkiezingen en in het zicht van verkiezingen worden partijen altijd zenuwachtig wat voor ackefietjes er ook in een partij spelen. Dus die meneer Hoes, die heeft het uh, niet gemakkelijk, maar ja, albert ik, Verlinde ook niet, heb ik begrepen. Ik dank u zeer, allebei. Hans Wiegel uh, vanuit uh, Friesland en Kees Boerman, uh, politiek uh, commentator bij uh, In Vandaag en uh, politieke verslaggever en presentator van uh, Troska. Zo is het. Hartelijk Met dank plezier. allebei. Hartelijk dank. Tot ziens. Hartelijk. Dag. De vraag van vandaag. Elke dag zijn we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Paus Franciscus vierde gisteren zijn verjaardag niet... omdat hij al zijn naamdag op Sint-Joris viert. Maar waarom kiest de paus niet voor de naamdag van Franciscus? Het antwoord komt van Vaticaankenner Gerard Klaassen. Ja, in de Vaticaanstad uh, wordt niet zozeer de verjaardag... maar de naamdag van uh, de paus gevierd. Hè. Dat is, dacht ik ook in latijns amerika gebruik En dus... ...heeft Franciscus natuurlijk uh, Sint-Joris op het oog. Dat is 23 april, want Jorge Bergoglio is afgeleid van Sint-Joris. Het is dus niet zo dat de paus een verjaardag uh, zou vieren op uh, 4 oktober... Uh, ...de sterfdag van uh, Franciscus van Assisië... Um, ...want uh, nee, exclusief gewoon de naamdag van zijn naam en dat is Sint-Joris... Al dus, Gerard Klaassen. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Maastricht. Ja, we hadden het er al over de kwestie Hoes. Harm van Attenveld. Het begon met de zoenfoto in de Maastrichtse hotellobby... van VVD-burgemeester Onno Hoes. Gisteren kwam er weer een affaire bij... toen het eenmaal betrouwbare blad Privé met een onthulling kwam. Dit stond ontkend door de burgemeester in kwestie... Vraag nu, hoe kijkt de gewone Maastrichtenaar aan tegen alle commotie? Ja, ik vind hetgene wat hij uh, gedaan heeft... Uh, ik bedoel, heeft toch niks met zijn functie te maken, ofwel? Om, om, om iemand een kusje te geven, ja. Meer is niet gebeurd, of Wat ze gezien hebben, dus dat is hetgene wat, wat ik ervan vind. Dus ik vind dat dat hem niet moet schaden als zijn functie als burgemeester. Dat was affaire 1. Toen kwam er affaire 2, die werd ontkend. Wat dacht u toen? Hoe, hoe, wat, wat, wat, wat, wat werd ontkend? Dat die affaire er was, die tweede. Die tweede? Oh, daar weet ik niks van. Daar weet ik niks oh, nee, van. Nee, ja, nee, nee, het... Oké, okay. oh, dat weet ik niet. Nee, dat 18e. weet ik niet. <laughs> ik weet alleen dat eerste tweede, weet ik niet. Nee, daar weet ik ook niks. Moet je me eens even zeggen wat dan... Uh... Privé, weer een onthulling. Een jonge man, die zei... ...ik uh, ben zeer intiem team geweest met de burgemeester. Oh, okay, okay. Burgemeester, reactie in RTL Boulevard. Programma ja. van man Albert. Ontkenning. Oké, okay, oké. Okay. Hij, hij ontkent dat. Ja, goed... Uh... Ja, dat, dat is misschien wel een uh, nette druppel. Misschien. Ja. <laughs> je moet er mee lachen. Ja, precies. Ja, je moet er mee lachen. Ja. Ik denk dat iedereen er wel over kan lachen, of niet? Ja, ja ik denk dat het was een beetje dom was om dat zo uh, openlijk ergens, uh, te doen. Om ja, als burgemeester weet men gewoon dat men in de openbaarheid staat. Dus. ja, ik denk dat hij nu helemaal niet meer uh, geloofwaardig overkomt. Dus in ja. Ik denk niet dat het nog veel zin heeft om aan te blijven. Dan denk ik, die man zit niet op zijn plaats. Die hoort hier niet als burgemeester rond te lopen. Dergelijke streken haalde hij niet uit als burgemeester. Waarom niet? Het is toch gewoon privé? Wat zegt u? Waarom niet? Dat is toch gewoon privé? openbare functie, meneer. En dan vind ik dat hij dat niet kan maken. Wij doen dat ook niet. Ja, ik zei dat hij gewoon eigenlijk mag doen wat hij wil doen, vind ik. Dat is mijn mening. Privé is privé, vind ik. En hij heeft niks met zakelijk te maken. Of niks met, met de politiek te maken. Ja, ik vind dat ik dat ook mag doen. Als ik dat wil doen, dan mag ik het ook doen. Dus hij mag het ook doen, net zo goed. Alleen het wordt zo opgeblazen allemaal door zijn vriendje of door de man. Door zijn man. Hoe moet ik dat zeggen? Dat is moeilijk woord voor mij. Maar door zijn man wordt het zo opgeblazen allemaal. Dat vind ik jammer. Ik vind dat hij, uh, dat hij gewoon mag doen wat hij wil doen. Klaar. En dat is privé. Het privéleven van de Maastrichtse VVD-burgemeester maakt niet alleen de tongen los hier op de markt. De roddelrubrieken draaien er over uren mee. En ook hier in de gemeentepolitiek zijn ze er reuze druk mee. Kitty Nuits, fractievoorzitter van de Liberale Partij Maastricht. Goedemorgen. Goedemorgen. Vanavond is er een overleg over de hele kwestie met Onno Hoes. Heeft u niks beters te doen? Ja, uh, we worden hiermee uh, opgezadeld. En we uh, worden ook nog eens ermee uh, geconfronteerd... dat we ieder avond voor de buis moeten zitten... om naar Boulevard en Shownies en Hart van Nederland te kijken. Want als u dat niet volgt, dan weet u niet wat de laatste stand van zaken is? Uh, ja, inderdaad. Daar komt het op neer. Ja, ja, dan uh, kijken we van, uh, wat komt er weer nieuws uh, naar voren komt. Vorige week is er al een gesprek geweest tussen u... en de andere fractievoorzitters en meneer Hoes. En toen is er gezegd... ja, als de niet meer lijken uit de kast komen, dan doen we zand erover... en dan hebben we het er niet meer over. Maar gisteren kwam eh, privé met een onthulling... die vervolgens weer werd ontkend door meneer Hoes. Vanavond is er dan weer overleg. Wat is uw conclusie na alles opgeteld te hebben? Nou, uh, mijn conclusie is dat het uh, blijkbaar niet ophoudt. Uh, we zitten nu in het stadium dat de privésfeer uh, de overhand krijgt op het... Uh, publieke leven. Ja, we, we gaan vanavond nog naar het extra seniorenconvent en dan gaan we kijken van uh, wat hij nog allemaal uh, te melden heeft. En dan zullen we toch een keer de conclusie moeten trekken waar we voor kiezen, continuering van bestuur, of dat we zeggen van uh, zo kan het niet langer. We hadden één affaire, daar kwam er een tweede bij die werd ontkend. Een derde, overleeft hij dat ook nog? Een derde beslist niet, nee. Ik wens u er sterkte mee. Dank u wel, ja. Bijdrage was dat vanuit Maastricht van Harm van Attenveld. Straks zoekt u nog een spannende vakantiebestemming. Denk dan eens aan Iran. Maar eerst buiten is het 8 graden. En de kerst komt eraan. Nou, dan doen we maar even alsof. Michael Bublé, Let It Snow. Oh, the weather outside is frightful. But the fire is so delightful. And since we've no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow.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 And my dear, we're still goodbyeing as long as you love me so. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, it doesn't show signs of stopping. And I've brought some corn for popping. Oh, the lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, let it snow.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 Michael Duel 7 voor tien, u luistert naar de Caro op radio 1. Ja, let het is nodig, Kun je ook naar Iran? Thomas Ritbreek, onze man daar in Teheran. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Wat het, het klimaat is zo inderdaad dat je tegenwoordig op wintersport kunt naar Iran. Ja, je kan al, al, al duizenden jaren op wintersport naar Iran. Tenminste, vanaf het moment dat er vliegtuigen zijn natuurlijk. Uh, maar inderdaad, ik sta hier in mijn kantoor... en ik kijk uit over de besneeuwde bergtoppen... waar je onder andere kan skiën en snowboarden. Een van de vele attracties hier in dit prachtige land. Juist. En uh, een van die uh, attracties, bijvoorbeeld ook de sneeuw... wordt dus nu in de aanbieding gedaan... want Iran wil miljoenen toeristen naar het land lokken... om buitenlandse valuta binnen te halen om nieuwe banen te creëren. Um, ja, wat is er allemaal te doen? Behalve dan dat je uh, kunt skiën, ja, blijkbaar. Maar ja, goed, dan kan je ook dichter bij huis. Nou, er is, er is, er is, volgens de Iraners is er heel veel te doen. Je kan inderdaad dus het skiën, maar je kan bijvoorbeeld ook gaan snorkelen in de azuurblauwe wateren van de Persische golf. Je kan de oude Iraanse cultuur komen bewonderen eh, bij Persepolis in de buurt van Shiraz, eh, waar eh, bijvoorbeeld eh, het verdrag van de mensenrechten ooit is eh, omschreven door een oude Persische koning, een van de eerste in de geschiedenis van de mensheid. Eh, je kan naar de woestijn toe, je kan de Kaspische zeehond komen knuffelen, uh, er is van alles mogelijk, de zo vinden de Iraniërs. Hoe ziet de Kaspische Zeehond eruit? Die ziet er feitelijk uit als onze Zeehond, uh, maar dan met nog meer snoorharen. Oké. Okay. <laughs> uh, kun je makkelijk naar Iran toe eigenlijk? Want het, het uh, de beeld dat hier bestaat is dat het een land is dat uh, tamelijk voor westerlingen op slot zit. ja. Uh, uh, en je, kan, je kan met Iran Air er naartoe vliegen. Je kan met Turkish Airlines naartoe vliegen. En vroeger kon het ook met onze eigen KLM. Uh, die zijn gestopt met vliegen hier naartoe. Mede natuurlijk omdat de politieke situatie hier heel lang uh, donker en duister was. Nou, wat willen de Iraniërs doen? Die zeggen van wij gaan de visa's veel makkelijker maken. Zodat iedereen, waaronder uh, wij de Nederlanders, op het vliegveld kunnen aankomen. Daar zullen worden begroet door juichende Iraniërs die bloemen naar ons werpen. ...zodat wij onze euro's hier in de Islamitische Republiek komen uitgeven. Maar ja, er is natuurlijk ook een schaduwzijde aan vakantie vieren in Iran... ...want er is een heleboel wat ook niet kan. Ja, wat kan er allemaal niet? Nou, um, je kan natuurlijk met je partner al deze leuke dingen gaan doen, maar helaas, volgens het islamitische recht, moeten er veel dingen verscheiden. Dus als je gaat snorkelen in die Perzische golf, dan doe je dat dus uh, zonder je vriendin. Als je uh, op het strand wil liggen, moet je op het mannenstrand liggen. Als je vervolgens na een aandachtje skiën gluwijn wil gaan drinken, dan kan het officieel niet, want alcohol is verboden in Iran. Uh, nou ja, zo kan ik nog wel uren doorgaan over wat allemaal niet kan. Dus het is, laten we zomaar zeggen, eh, we kunnen niet verwachten dat hier binnenkort een reality-serie wordt opgenomen van eh, de, de Nederlandse feestvierende jeugd die naar Teheran komt. Nee, want dat is, zo vrij is het dus allemaal niet. Dus eigenlijk <hums> is het adagium als je van kunstschatten houdt en wel met je vrouw op vakantie wil, maar de vooral even niet wil zien, dat je dan naar Iran toe moet. Precies, het kan een enorme huwelijksredder zijn natuurlijk, om er, logisch niet alles met je vrouw te doen, maar toch voor de buitenwereld samen op vakantie te zijn. Nou, dan is Iran het perfecte vakantiedam, maar zonder gekheid, eh, kijk, ik zit hier al tien jaar, ik zou natuurlijk gek zijn als ik het allemaal zou roepen dat het vreselijk was. Iran is een heel verrassend land en er kan heel veel, ja. dus eh, ja, kom eens kijken. Goed, gaan we doen. Thomas, dankjewel vanuit Teheran. En u, dames en heren, tot zometeen.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 Op zoek naar de inzet van een professional op tijdelijke basis? Bij IP-staving staan ze op de shortlist. IP-staving. interimmers die uw organisatie verder helpen. ip staffing Voor interim professionals. Good thinking. ip staffingnl ip staffing is onderdeel van de stavinggroep. Met de slimme Nevi Trendline HR-ketel bent u klaar voor de toekomst.